8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal gaat het over het kabinet. Heeft een zware dag vandaag. Want in de Eerste Kamer wacht vandaag het debat over de pensioenplannen. En dan nog het begrotingsakkoord. In Den Haag zijn ze er nog niet uit. Je hoort er ook al meer over in het NOS-journaal.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 Bedragen, heel veel zaken, heel veel aspecten van uh, belastingplan, begroting, et cetera. Echt ingewikkelde kwesties. Ik zie nog steeds perspectief. We hebben goed gesproken, stappen gezet, morgen verder. En dat was PvdA-leider Samson. D66-leider Pechtold zei dat er nog altijd grote verschillen bestaan... en dat er nog veel moet worden doorberekend. En GroenLinks-leider van Ooyik en ChristenUnie-fractievoorzitter Slob... lieten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie praten vandaag in Luxemburg over de bootvluchtelingen bij Italië. Volgens de VN hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 8000 Afrikaanse vluchtelingen de oversteek naar Italië gemaakt. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Al deze ellende heeft niet echt geleid tot een gemeenschappelijk asielbeleid. Want daar loopt de discussie veel moeizamer. Asielbeleid is nationaal beleid. En de Italianen zullen vandaag opnieuw een oproep doen... tot het verdelen van de vluchtelingen over Europa. Hè, want die komen nu vooral in het zuiden aan. En Italië zegt, die last moeten we gaan verdelen. Maar daar is weinig steun voor. Andere lidstaten willen juist meer opvang in de buurt van het crisisgebied. Afgelopen donderdag zonk een schip vol vluchtelingen bij Lampedusa. Het dodental staat inmiddels op 232. 30. De Zeeuwse Hogeschool HZ University is de beste hbo-opleiding. Dat staat in de keuzegids hbo-voltein 2014... waarin 980 hbo-opleidingen worden beoordeeld. Studenten bij deze hogeschool, ook bekend als Hogeschool Zeeland... vallen veel minder vaak uit, zijn positiever over het onderwijs... en halen vaker hun diploma dan bij de gemiddelde hogeschool. De Brabantse Avans Hogeschool die vorig jaar bovenaan stond... staat nu op 2 en op 3 staat de Hogeschool NHTV uit Breda.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 Karzai denkt dat regeringsdeelname van de Taliban een deel van de oplossing is. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de ontwikkeling van vrouwen daar niet onder zal lijden. In Brazilië zijn demonstraties van leraren uitgelopen op gewelddadigheden. In Rio de Janeiro gingen tienduizenden leraren de straat op om loonsverhoging te eisen. De betoging verliep vreedzaam tot een groep van zo'n 200 gemaskerde betogers vernielingen begon aan te richten. Correspondent Mark Bessems. En deze keer was het een opvallend grote manifestatie. Want er waren volgens de politie zeker 10.000 mensen. En volgens de demonstranten zelf 50.000 man. En nou ja, die is nu uit de hand gelopen in wat toch echt lijkt te zijn... een van de meest gewelddadige rellen van deze hele protestgolf. Veel Brazilianen vinden dat de regering veel te veel geld uitgeeft aan dure evenementen... zoals het WK voetbal en de Olympische Spelen. Een speciale commissie gaat onderzoeken of bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht buitenlanders worden uitgebuit. bvda wethouder NUS heeft dat afgelopen avond gemeld in de gemeenteraad van Maastricht. De stuurgroep die de bouw leidt vroeg afgelopen weekend om op opheldering na berichten over uitbuiting. Dagblad de Limburger meldde zaterdag op basis van eigen onderzoek dat Poolse en Portugese arbeiders maandelijks fors moeten betalen voor onder meer huisvesting en vervoer.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 de verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velden. Marcel, het is een normale ochtendspits. De meeste vertraging zit bij Amsterdam en Rotterdam. Een paar bijzonderheden. Het is vooral langzaam rijden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Eerst tussen Weert-Noord en Alfred valkenswaard over 7 kilometer. Dan tussen Marhezen en Knopend-Leendeheide over 5 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Knopend Almere en Almere Poort over 11 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het Knopend-Koenplein 7 kilometer. De kapotte vrachtwagen is weggehaald op de A28. Daar zijn de rijschokken weer open. Van Zwolle naar Hogeveen staat tussen de Week en Zuidwolde... nog wel vijf kilometer. Op heel veel schaakborden wordt er geschaakt. Tussen kabinet en oppositie. Veel oppositie. Komend half uur. Het Radio 1 Journaal.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 De Eerste Kamer beslist vandaag over het pensioenplan van het kabinet, dat dus in die Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Een maand geleden zei de CDA-senator Robke Hoekstra dit er nog over. Wij denken dat er fundamentele bezwaren zitten aan dit wetsvoorstel en dat dit wetsvoorstel op deze manier ook niet door moet gaan. Ik spreek hem zo, te zien of die inmiddels is van mening veranderd. De oppositie komt het kabinet al zo vaak tegen deze dagen. GroenLinks en D66, daar ging het om gisteravond en afgelopen nacht. Een van de twee zou wel uit de begrotingsonderhandelingen met het kabinet kunnen stappen. Dat was wel de verwachting. Want smiddags gingen ze met pittige eisen het gesprek in. Maar de verwachting kwam niet uit. Volgens Bram van Ooyek en Alexander Pechtold is er nog steeds voldoende reden om te blijven meepraten.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 helemaal af, dat gesprek. Dus dat gaat morgen weer door. Er is vandaag overleg geweest met de financieel woordvoerders. Er is overleg geweest met de woordvoerder sociale zaken. De fractievoorzitters hebben nu vooral ook naar de grote lijnen gekeken. Voor D66 moet één ding duidelijk zijn. Werken moet lonen. Dus er moet echt duidelijk ook meer werkgelegenheid uit... De de plannen komen dan het kabinet tot nu toe van plan was. Er moet geïnvesteerd worden in onderwijs. De belastingen moeten minder hoog zijn dan was voorgenomen. En waar, waarom komt die duidelijkheid niet? Hoe moeilijk kan het ja, zijn? Omdat het ingewikkeld is omdat verschillende fracties verschillende wensen hebben... en omdat het kabinet natuurlijk zijn eigen wensen heeft en de coalitiepartijen. Waarom moet het zo lang duren? U bent al sinds Prinsjesdag bezig. De meningsverschillen zijn toch al lang bekend. Sterker nog, het kabinet is al tien maanden bezig. Uh, ja, goed, dat is nu... We hebben natuurlijk maanden. Eigenlijk uh, daarvoor uh, zijn we weinig opgeschoten. We zijn hier in juni ook al geweest om met het kabinet te praten. Daarna is er eigenlijk een aantal maanden niks gebeurd. En nu proberen we eruit te komen. Maar het gaat, ja, het gaat niet sneller dan het gaat. Meneer Pechtold, dit was toch een cruciale avond? Dit is een cruciale avond, zeker. En dan gaan we weer op naar de volgende cruciale avond?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 Ook wel een stap verder. Maar eh, er moet ook zorgvuldig bekeken worden of dat ook allemaal kan. Eh, morgen een belangrijke dag. Verslaggever Wilco Boom ving de oppositieleiders op afgelopen nacht. Joost Vullings in Den Haag. Joost, is mijn indruk dat het moeizaam gaat verkeerd? Nee, dat is bepaald geen, geen druk. Het was ook geen moeilijke. Kon nee, het was geen moeilijke. Nee, ik bedoel, je, je ziet de oppositie, uh, die zitten daar aan tafel. De, die vier partijen zijn verdeeld. En, en ook VVD en Partij van de Arbeid uh, zijn verdeeld. Want ze trekken wel gezamenlijk op. Maar uh, VVD en Partij van de Arbeid, dus ook het kabinet... zou makkelijker bijvoorbeeld concessies kunnen doen dan D66. Ja, als dat sociaal akkoord zou worden opengebroken. Maar dat mag dan weer niet van de Partij van de Arbeid. Ja, en dan, dan wordt onderhandelen verschrikkelijk lastig... als, als alle partijen zo'n beetje verdeeld zijn. Ja, we hoorden Van Ooyek en ze agressief die gesprekken ingaan. Hè. Ze Zo strijdlustig. denken gaan we dus over die boeg gooien? Aan het eind klonken ze wat mat, natuurlijk ook moe. Maar is de sfeer wat aan het veranderen? Ja, ik heb het idee dat de sfeer wel, wel, wel goed is... in die zin dat, dat er heel veel meningsverschillen zijn... Maar dat de gesprekken wel gewoon constructief zoals dat dan heet en een goede sfeer uh, plaatsvinden. Wij konden gisteren vanaf gisteren, dat was de dus zaak vandaag uh, vannacht gewoon horen. Uh, dat af en toe zaten dan de fractievoorzitters op in, in een kamer... en waren de, de fractiespecialisten stonden dan op een gang. En vanaf, vanaf die gang konden wij het geluid opvangen. En er werd af en toe ronduit uh, heel hard gelachen met z'n allen. Dus de, de sfeer is volgens mij wel, wel goed te noemen. Goed. Wat, wat durf je nog te zeggen over het tempo waarin ze zitten? Want zou het ook nog snel kunnen gaan of gaat het iedere dag stapje voor stapje? Ja, kijk, ze gaat natuurlijk vaak met onderhandeling... dat het heel lang stapje voor stapje gaat. En dan komt er altijd wel een moment waarop het... een soort go of no go moment, waarop het dan in één keer snel kan gaan. Maar ja, ik durf er eigenlijk niets over te zeggen. Het duurt iedere dag weer langer dan, dan waar we rekening mee houden. Uh, dus ja, maar het is wel wachten op een beetje een, een doorbraak. Want het, ze, ze draaien wel een cirkeltje. Die indruk heb ik wel. Ja, nou, het kan misschien vandaag wel enigszins doorbroken worden. De Eerste Kamer, we hebben het al gezegd... gaat vandaag praten over die pensioenplannen van het kabinet. Want staatssecretarissen, Wekers en Kleinsma... zou dat ook deze onderhandelingen nog kunnen beïnvloeden? Nou, De pensioenen liggen uh, zover ik weet niet als dossier op tafel... bij deze onderhandelingen. Maar het zou misschien zo kunnen werken dat het kabinet altijd van, nou ja, als we in de, in de Tweede Kamer... geen meerderheid kunnen krijgen, dat is dus jammer. dan gaan we gewoon de Eerste Kamer in. En dan zien we wel hoe ver we komen. En dan zullen we maar eens zien of die senatoren zo moedig zijn. Ja, kijk, als dus vandaag het kabinet een nederlaag haalt in, in de Tweede Kamer... de pensioenplannen er niet doorkomen... dan is dat wel een teken voor het kabinet... dat uh, die senatoren wel doorbijten als het er echt niet mee eens zijn... En dat zou wellicht het kabinet uh, ja, kunnen doen, uh, denken van... ja, we moeten toch wat meer gaan toegeven. Ja. Want uh, ja, ze nemen het toch allemaal zeer serieus daar in de Eerste Kamer. Iets toeschietelijker worden dan misschien. Goed, dankjewel Joost Felix in Den Haag. Nou, dan gaan we maar eens vragen aan CDA-senator Robke Hoekstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Of u inderdaad zo moedig bent. Nou, weet u, volgens mij gaat het niet om moedig of niet moedig vandaag. Volgens mij gaat het om een dossier wat al veel langer op tafel ligt. Ja. En waar velen, eh, wij van gezegd hebben... dat dat dossier van A tot Z eigenlijk niet verstandig is. En daar blijft u nog steeds bij? Ja, weet u, er liggen een aantal fundamentele bezwaren op tafel. En daar is eigenlijk niks aan veranderd. Wat is wat u betreft het belangrijkste bezwaar? Nou, er zijn eerlijk gezegd een paar dingen. Op de eerste plaats is het zo dat het kabinet... wil dat Nederlanders minder pensioen opbouwen... Eh, zodat het kabinet op dit moment geld overhoudt. Geld uit de pensioenpot en daarmee de gaten in de begroting kan dichtplakken. Nou, dat vinden wij onverstandig, omdat wij denken dat toekomstige generaties... mensen die nu nog aan het werk zijn, daar op termijn serieus mee in de problemen komen. Mm -hmm. en dat is één, maar twee, eh, de discussie die, die kent u vermoedelijk. Het kabinet heeft steeds gezegd, als wij nou dat percentage aan opbouw naar beneden brengen, dan gaan ook vanzelf de eh, pensioenfondsen wel met de premies omlaag. Mm -hmm. En die pensioenfondsen die hebben eigenlijk steeds gezegd, al gaat het kabinet op zijn kop staan, dat doen we niet, want dat kunnen we namelijk niet, daar hebben we geen ruimte voor. Nou, en Om het dan nog verder te compliceren is er dan ook nog een ja, een tweede wet, zou je kunnen zeggen, met een hele moeilijke naam. De zogenaamde accidentenregeling. En daar heeft iedereen, inclusief de Raad van State, steeds van gezegd... stuur dat nou niet naar de Staten-Generaal. Dat is gewoon van A tot Z een heel onverstandig plan. Ja, is dat die bijspaarregeling? Exact. Ja, He, dat is een netto. Hè? Ja, die is, die is ingewikkeld en die is ook onnodig. He, dat is, het is eigenlijk een netto pensioenspaarpot... Um, en ik denk dat die gewoon van tafel moet, eerlijk gezegd. Nou, nou zegt u, um, het kabinet gaat dat geld gebruiken om gaten te stoppen... maar daarvoor zijn die pensioenplannen natuurlijk ook niet. Die zijn uh, niet alleen, althans, ze zijn er ook bedoeld... om in de toekomst ons pensioen betaalbaar te houden. Nou, en dat zou, als dat nou de insteek zou zijn... dan zou dat denk ik heel verstandig zijn. He, we zijn denk ik in de gelukkige omstandigheid in Nederland... dat we allemaal veel langer leven. En gelukkig is de politiek eindelijk ook tot de conclusie gekomen vorig jaar... dat dat betekent dat we langer moeten werken om dat allemaal te kunnen betalen. He, dus op zichzelf dat je dan zegt... als je langer werkt, dan kan je per jaar een klein beetje minder opbouwen... dat is natuurlijk op zichzelf logisch. En dat vind ik ook verstandig. Alleen dan zou je het percentage veel minder moeten verlagen dan wat het kabinet nu doet. Nu is het echt een doelredenering. We hebben 3 miljard nodig, we zien de pensioenpot staan. Um, en wat voor percentage moeten we dan uit de bus rollen om die 3 miljard op tafel te krijgen? En dat is denk ik ja, echt een onverstandige aanvliegroute. Ja, nu moeten we even helpen meneer Hoestra. Want wat kan er nou vandaag in de Eerste Kamer gebeuren om u nog te overtuigen? Of kan dat niet? Moet dan het kabinet opnieuw zich gaan beraden? Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat eh, het kabinet de afgelopen periode met diverse fracties in de Eerste Kamer van gedachten heeft gewisseld. Daarbij is ja, heel erg weinig op tafel gekomen. Er is niet tegemoet gekomen aan die fundamentele bezwaren. Niet van ons, maar ook niet van andere partijen. En ook niet van de Raad van State. Nee, zit u een beetje zwart? Dus, nee, hoor nee. dat ze wel zit, iets meer hadden kunnen bieden. Nou, weet u, dat is natuurlijk helemaal eh, aan het kabinet. Het is ook aan het kabinet eh, om, eh, om, om straks te beoordelen of ze hier nou verstandig aan gedaan hebben. Eh, ik denk dat Nederland grote behoefte heeft aan een zekere mate van rust en van vertrouwen. Ja. Eh, dat betekent ook dat de Eerste Kamer, het kabinet niet, niet eh, onnodig in de wielen moet rijden. Maar je kan natuurlijk ook niet van de Eerste Kamer verwachten dat als die. ...plannen eh, zo onverstandig zijn... ...dat daar omwille om van de lieve vrede... ...dan maar ja tegen gezegd wordt. Nou ja, en de, de baas van de, de Nederlandse bank zegt... ...ja, politiek moet nu, nu de zaak nog weer gaan traineren... ...en stagneren, nu toeslaan... ...zorgen dat je rust krijgt en vertrouwen... Voelt u zich dan ook aangesproken? Wij voelen ons vanzelfsprekend aangesproken. En, uh, en zowel de baas van de Nederlandse Bank die hier wat over gezegd heeft... als ook de heer Wintjes, dat zijn allebei zeer verstandige heren. Maar die zullen zich ook realiseren dat dat betekent... dat die plannen zoals die nu op tafel liggen... Uh, niet in het belang zijn van de mensen uh, die nu aan het werk zijn... en straks dat pensioen enorm hard nodig hebben. Dus dan zegt u, uh, ga maar terug kabinet, uh, maak een nieuw voorstel... en loodst dat dan maar weer door de Tweede Kamer. Nou ja, het is aan het kabinet om daar zo meteen op te acteren. Ik vermoed eerlijk gezegd dat ze straks bij ons in de eerste of in de tweede termijn er de brui aan geven en opnieuw tijd zullen kopen. Ja, novelle heet dat geloof ik, hè? uiteindelijk. Nou, een novelle is een route. Dat betekent eigenlijk dat je teruggaat naar de Tweede Kamer en een aantal specifieke wijzigingen eh, probeert aan te brengen. Het zou ook kunnen dat ze gewoon zeggen, mogen we dit voorstel voorlopig aanhouden, we gaan ons nader beraden. En dan komen we op enig moment komen we weer bij jullie terug. Wat ze gaan doen, dat is denk ik even afwachten. Ja, en aan het kabinet. Meneer Hoekstra, hartelijk dank. Tot de dienst. We gaan het debat volgen in de Eerste Kamer. Eerst naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolande van der Velden. Niet al te veel bijzonderheden. Het is langzaam rijden op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit sint Gestel en Zaltbommel over 8 kilometer. In de file op de A6 komt weer een beetje beweging. Van Lelystad naar Muiden. Voor Almere stad West 7 kilometer. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 journaal. Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie uit de EU-landen komen vandaag bijeen in Luxemburg toestroom van vluchtelingen en het verdrinken ook van die vluchtelingen... in de Middellandse Zee, zoals vorige week bij Lampedusa, staan hoog op de agenda. Inwoners van het Italiaanse eilandje zijn nog steeds diep onder de indruk... van het menselijk drama dat zich afspeelde. Het zijn mensen zoals jij en ik. En de kleur maakt niet uit. Het zijn mensen... Maar er zijn ook grote zorgen, want hoe het tijd te keren. We moeten iets doen om deze tragedies te stoppen. We willen levende mensen aan land krijgen, geen doden. Veel beter nog, zegt een andere Lampedusaan... namen Europese landen maatregelen... waardoor de mensen hun thuisland helemaal niet hoeven te verlaten. Maar dat is voor veel immigranten een gepasseerd station. En op de markt in de Siciliaanse hoofdstad Palermo... vertelt Vasnat uit Ghana... dat hij Italië ook niet ziet als het eindpunt... van zijn lange en gevaarlijke reis. Als ik maar een baan krijg, ergens in Europa, zegt Fasnat uit Ghana. Net als veel immigranten reisde hij vanuit Noord-Afrika... in zo'n gammelbootje naar Europa. Hij haalde het. We gaan naar verslaggever Lex Runderkamp die is in Tunesië. De meeste Afrikaanse vluchtelingen vertrekken uit Tunesië of Libië. Um, Lex, jij bent daar. Uh, wat merk je onder uh, mensen die daar nog staan te wachten op die bootjes? Zij worden niet heel erg afgeschrikt naar die ramp bij Lampedusa? Nou, veel minder dan je zou verwachten. Dus het is een soort risico dat je loopt, zeggen vluchtelingen hier. als je aan boord van zo'n schip stapt. Tunesiërs die ik gisteren sprak, die zeiden van. Uh, dat waren jonge, jonge jongens. van ja, De meeste vluchtelingen naar Europa die halen het wel. Ook al zijn dat schamele bootjes. Uh, maar uh, de, de, de, daar is dus zoiets van een soort rekenkans. Je moet hier rekening mee houden. Ik heb ook wat mensen uit Soedan en Somalië... uit de sub-Sahara-landen sub gesproken. En, en die zeggen van... Ja, we doen het niet omdat we met een, bijvoorbeeld met een te grote familie hier zijn. Dat is onbetaalbaar. Zij noemden bedragen van zo'n 1800 dollar. Dat is voor hun... Ja, dat is, bijna niet bijeen te gaan voor één persoon. Nou, de vluchtelingenorganisatie, UNHCR, vreest letterlijk... dat uh, Lampedusa geen verschil zal uitmaken, dit, uh, dit incident. Omdat ze zeggen, ja, die mensen, we hebben ze gesproken, uh, ze zijn zo wanhopig. Ze hebben echt helemaal niets uh, om, om, om voor te blijven uh, leven. Uh, dat ze allemaal willen ze zoeken naar dat werk, vrijheid... Uh, kansen voor de kinderen om naar school te gaan. Ja, de wanhoop is gewoon te groot. Ze blijven gaan. Ja, en wat doet bijvoorbeeld de Tunesische overheid? Probeert die mensen te stoppen? Ja, er is wel een ontwikkeling gaande. Ik denk dat wij er in, in, niet zo heel veel van gemerkt hebben de laatste tijd. Maar met steun van, van Europese funding, geld, geld dat wij gegeven hebben aan die overheid in Tunesië, is met name in Tunesië de laatste tijd een moderne kustwacht opgericht. Uh, die ont, met, ja, met hele grote boten die hier in de haven liggen, uh, rondvaren langs de kust en zoveel mogelijk patrouilleren. En die hebben de afgelopen maanden ook verschillende uh, boten die uh, lek waren geslagen en dergelijke, uh, hebben ze uh, opgevangen. En dus op de een of andere manier zijn ze ontzettend bezig om het in te perken. Ja. Maar het grote probleem op dit moment is dat in het buurland hier Libië... waar, ja, dat weten we, de overheid uh, helemaal op, op zijn gat ligt... en waar, waar verschrikkelijke chaos heerst... dat is een gebied waar mensen-smokkelaars... wel heel veel mensen nog steeds ja. richting Lampedusa brengen. Maar ja, dan, dan, dan vaar je langs de kust onder andere van Tunesië... en elk schip dat dan vergaat komt weer in, uh, in, uh, in Tunesië terecht. Ja. Dus Tunesië heeft heel veel, echt honderdduizenden oorlogsvluchtelingen... die hier terecht zijn gekomen sinds de Arabische opstand. Uh, op de een of andere manier weten repatri te repatriëren. Maar uh, ja, die economische vluchtelingen... die wanhopige mensen uit het, het dieper in Afrika, die blijven gaan. Ja, want dan ben je ze dus aan tegenhouden. Dat doet Frontex ook, hè, de Europese organisatie die uh, de grenzen bewaakt. Europese ministers die willen het hebben over opvang daar. Gaan ze nu mensen daar een toekomst bieden. Maar is dat een reële gedachte? Nou, we kennen al zelf ook in de Hollandse discussie van... we willen mensen het liefst ter plaatse opvangen. Maar wat is ter plaatse? Mensen komen uit als Soedan, Somalië, Niger. Het is gewoon ontzettend ver hier vandaan. Landen waar ontzettende veel problemen en oorlogen zijn. Uh, dat ja dat is ontzettend moeilijk om te zeggen iemand vanuit Soedan opvangen in, in Tunesië. Ja, Tunesië heeft 10 miljoen inwoners, die heeft al een miljoen vluchtelingen verwerkt de afgelopen twee jaar. Dus die landen die staan hier echt op klappen wat dat betreft. Dus ja. het is een politiek te begrijpen uh, uh, idee. Maar of je dat in de praktijk kan uitvoeren... die druk om naar Europa te gaan, die, die, die blijft, blijft groot. Ja, en hoe is het Lex? Want jij geeft aan, ze komen van heel ver weg. Dus ze zijn al in handen ook gevallen van mensenhandelaars. Want het zal ook niet voor niks zijn om daar te komen. Dat moeten ze ook voor betalen. Nee, dat is absoluut waar. Er is net een rapport verschenen... Uh, van, de, van de internationale vluchtelingenorganisatie IOM. IOM. En die hebben... Met een hele grote groep mensen heel gericht een onderzoek gedaan naar die aanwezigheid van, van mensenhandelaren in Libië en in Tunesië. En die stellen in dat rapport gewoon echt duidelijk vast dat dat zeer goed georganiseerde uh, smokkelaars zijn. Uh, bijna. Op elke boot proberen ze zoveel mogelijk kinderen, de UNHCR zei ook tegen mij, zoveel mogelijk zwangere vrouwen aan boord te krijgen. Omdat dat de kans dat ze niet meteen worden gestuurd als ze daar aankomen eh, vrij groot is. De mevrouw van de UNHCR zei op elke boot die wij hebben gezien tot nu toe zat minstens één zwangere vrouw. En dat weet ze onder andere aan de, ja, de strategie van de smokkelaars. Ja, kunnen ze niet geweigerd worden. Lex Runderkam vanuit Tunesië. Dankjewel, Lex. Mensen kunnen je volgen. Ook via de website nos.nl. Vijf van half negen. Maar weer eens schakelen met Mino Remmers. Morgen was hij op de biologische varkensboerderij in S. Inmiddels bij de groothandel in biologische producten in Veghel Mino Ligt daar genoeg? Ja. ja. Ja, je hoort mij vanaf een trap... Een koelcel inlopen. Nou, dat is van een zwoele herfst naar hartje winter, zeg. We lopen inderdaad, Marcel, je zei het. Uh, het gaat om biologische producten. En we zijn van de, de scharrelvarkens, van de vleesvarkens... Uh, bij de Jofrahoeve in Es, vlakbij Bokstol, naar de groothandel Udea. En die zit in Veghel. Veghel is een voedselstad. En we lopen hier door uh, de, de koeling. Erik Does, dit is jullie. Nou, als ik het zo zie, dan is het een enorme hal voetbalveld voetbalvelden groot? Een, het is een hele mooie hal, biologisch productwaardig. Wat hebben jullie allemaal hier? Wij uh, leveren hier aan uh, foodservices, restaurants, uh, natuurvoedingswinkels uh, en biologische supermarkten. En dan leveren we een compleet assortiment. Dus aardappelen, groenten, fruit, kaas, vlees, vleeswaren. Eigenlijk alles wat een supermarkt kan hebben? Uh, ja, eigenlijk alles wat je lichaam goed voedt, klopt. Ja. Nou, um, laten we maar eventjes naar de producten kijken. Allemaal biologisch. En daarom zijn we hier, want vandaag komen er cijfers, onder andere over 2012, dat, er een, dat we met z'n allen een miljard uh, consumeren aan biologische producten, maar dat is nog steeds maar 3%. procent. Ja, dat is niet veel, maar het is wel een enorme groei. En het is die groei die ons positief ook stemt voor de toekomst. Ja. Is het niet toch heel erg mondjesmaat, dacht ik vanochtend? Ja, het is misschien, 3% is misschien niet veel. Ik denk ook wel dat we naar 4, 5, 6% kunnen groeien. Want daar hebben we 30 jaar over gedaan, hè, denk ik. Dat klopt, daar hebben we heel lang over gedaan. En de verwachting is wel dat we nu binnen een paar jaar misschien wel kunnen verdubbelen. En dat is ook waar we ons op inzetten. En ik denk dat we daar ook met heel veel van onze klanten... dat we daarvoor zorgen om ja, biologisch bereikbaarder te maken. Met betere winkels, toegankelijkere winkels. En ook een toegankelijker aanbod. Dus He, u het... denkt dat het, als we 5 jaar verder zijn, is het juist toch veel meer toegenomen? Dat is wel te hopen, maar dan hebben we ook een beetje een oplossing voor obesitas... en voor allerlei andere problemen die we toch in de gezondheidszorg hebben. Ja. Hij kijkt nou helemaal niet mij aan, hoor, de directeur. Wat is dit nou? Er zijn weer allerlei andere mooie, ja, mooie groenten en fruit die, die we vaak niet hebben. Ja, daar hebben we weer puntpaprika's en daar hebben we radijsjes en daar hebben we, nou ja... Ik denk dat we ook in onze winkels een heel breed assortiment aan, aan producten hebben. Ja, en we moeten iets teruglopen, want ik, heb bijna geen, ik ontvang bijna niks meer op mijn zendertje. Dat komt omdat we in een metalen koelcel lopen. Dus ik loop weer iets naar de ingang toe. Jullie hebben ook supermarkten, de eco-supermarkten. Ja, we hebben eco plazas. Daar openen we morgen in Rijswijk de 64ste. Dus daar zijn we drie jaar geleden begonnen met drie. Dus ook daar ziet de groei er aardig in. We hopen nog de 65 doven in, in Wassenaar om de koning mede te plezieren. Ja, die doet vast mee. Uh, ja, dat hoop ik ook. Of, uh, ja, we hebben ook nu net een contract getekend in, in Almere. Dat zijn allemaal winkels van 400, 500, 600 meter. Waar je echt uh, nou, heerlijk kan winkelen. Of je nou houdt van koken. Of je nou uh, gezondheid, uh, echt voor je gezondheid gaat. Uh, of je nou gaat om dat je met die producten ook uh, kunt stemmen met je vork. Waardoor je de hele omgeving uh, zeg maar de koetjes in de wijk kan houden. Dat maakt allemaal niet uit. Maar je hebt ik, zat, een... is het, maar ik zat net te denken, heeft het te maken ook met generatie? Ik denk meer dat we te maken hebben met uh, bewustwording... dat de wijze waarop we nu leven, dat dat toch wel iets wat te veel van onze aarde vergt... en dat we het anders moeten doen. Wandelen door de koelcel, je moet er een jas extra voor aandoen... tussen de biologische producten, de groenten die we alweer vergeten waren... maar toch weer terugkomen. Straks eens even kijken wat ze achterin die koelcel hebben liggen en hangen. Managers, ze zijn er in alle soorten en maten. De visionair, de crisismanager, de teamspeler, de, de... Welke manager u ook bent, voor de beste beslissingen heeft u de juiste informatie nodig. Managementteam. Het blad voor beslissen Nederland. Vanavond in Altijd Wat. Excellentie is het nieuwe toverwoord in het onderwijs. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk? En Henk Oosterling, filosoof en zwaardvechter, die in Rotterdamse achterstandswijken kinderen op het rechte pad houdt. Kijken dus naar Altijd Wat om tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Managementteam is vernieuwd. Vraag hem gratis aan op mt.nl slash proefnummer. Dit is Radio 1. Half 9, het NOS Journaal nu, hier is Jan van der Putten. Er is nog geen akkoord over de begroting. Het kabinet en de vier oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP praten vanmiddag verder. Volgens die partijen zijn er nog altijd grote verschillen en moet er nog veel worden doorgerekend. De Zeeuwse Hogeschool HZ University is de beste hbo-opleiding. Dat staat in de keuzegids hbo-voltijd 2014... waarin 980 hbo-opleidingen worden beoordeeld. Studenten bij deze Hogeschool Zeeland vallen veel minder vaak uit... en halen vaker hun diploma dan gemiddeld. Europese ministers praten vandaag in Luxemburg over de bootvluchtelingen bij Italië. De eerste helft van dit jaar hebben al bijna 8000 Afrikaanse vluchtelingen de oversteek naar Italië gemaakt. Donderdag zonk een schip vol vluchtelingen bij Lampedusa. En het dodental staat inmiddels op 232. Het team dat in Syrië zal toezien op de ontmanteling van de chemische wapenvoorraad... zal uit zo'n 100 mensen moeten bestaan. Dat heeft VN-chef Ban Ki-moon per brief gemeld aan de VN-veiligheidsraad. Volgens Ban moeten de VN-lidstaten bijspringen... om het team dat nu uit 35 mensen bestaat compleet te krijgen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Ben Langkamp, een uurtje geleden twijfelde je... of dit nog wel zo'n mooie herfstdag zou worden. Zie je nog steeds donkere wolken? Ja, helaas wel, Marcel. Het ziet er niet echt heel erg vriendelijk uit buiten op dit moment. En in het zuidwesten van het land komt zelfs plaatselijk nog dichte mist voor. Dan zullen de nevelen mist geleidelijk aan wel gaan verdwijnen. Maar ik denk dat we een groot deel van de dag toch met uitgestrekte wolkenvelden te maken hebben. Af en toe schijnt ook wel de zon. En het is niet echt koud. Het wordt 17 of 18 graden. Vanavond vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en gaat er ook wat regen of motregen vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Morgen overdag vallen verspreid een aantal buien. Soms schijnt even de zon. Maar opnieuw, net als vandaag, veel bewolking. Het wordt dan een graad of 15. Maar donderdag dan wordt het echt zeer herfsachtig, Een stevige wind aan zee. Hard, misschien zelfs stormachtige wind. En verder flinke buien met kans op onweer. En met 12 graden is het echt koud. Nou, bedankt Ben. Beter dat woord het niet? Dan dit? Nee, niet echt. echt dat uh, wow. voor de langere termijn ook... Uh... Ook wisselvallig, dus... Ja, dan houden we het voorlopig even op. Dankjewel, Ben kan bij Weerplaza. Door naar de ANWB Jolande van der Velden... met een redelijk normale ochtendspits, Jolande. Behalve de A2... Staat het goed vast. Ja, dat is uh, aanschuiven vooral. Van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en af het Valkenswaard zo'n 10 kilometer. Kan wellicht ook een beetje te maken hebben... dat het verkeer in het zuidwesten van het land... toch weer last heeft van wat misbanken die hier en daar uh, voorkomen. Voor de rest eigenlijk de meeste vertraging... bij Amsterdam en Rotterdam. De teller staat nu op 165 kilometer. Niet al te veel bijzonderheden. Het is uh, langzaam rijden ook op de A6 nog van Lelystad naar Muiden... bij Almerehaven 5 kilometer. En dan ook verderop bij knopend Muidenberg. Op de A7... Uh, oh nee, A8 is dat Zaandal richting Amsterdam. Daar staat 7 kilometer bij het knopend Koenplein. Op de A9 ook maar Veen. Bij Bad 8 kilometer. De nasleep van de vrachtwagen met pech op de A28. Volle richting Hogeveen. Bij Zuidwolde nog 4 kilometer. U kent haar nog niet, Stella. Maar ze scoort als een dolle. En dat alles zeer duurzaam. Blijft u maar luisteren.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 Midden- en kleinbedrijf krabbelen op. Dat is de boodschap van de Rabobank. Vijf van de tien sectoren zouden volgend jaar de omzet weer zien groeien. Paul Dierke is directeur bedrijven van Rabobank Nederland. Meneer Dierke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat past mooi in het nieuws dat we uit de recessie zijn. Tenminste, dat beweert de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. Bent u het met hem eens? Ja, we zijn het met hem eens. En zeker voor die bedrijven die uh, exporteren in Nederland. Uh, de industrie, de groothandel en transport. Die, uh, dat ziet de toekomst er wat beter uit dan, dan een jaar of twee geleden. Dus dat, uh, uh, we zijn natuurlijk een uh, Nederland, uh, een exploiterend Nederland, uh, is dat een belangrijke factor. Dus uh, ja, het is tijd voor uh, uh, wat meer positivisme in Nederland. Ja, maar goed, u zegt daarbij, dat uh, zit hem dus in het aantrekken van de wereldwijde economie. Want is er in het binnenland verbeterd? Is er iets ja, verbeterd? Nederland. Ja, binnenlands zie je toch dat de huizenmarkt. dat die prijzen wat het uitbodem zijn. ik denk dat dat een gunstig teken is. Het geeft ook voor de, voor de consumentenmarkt vertrouwen. Tegelijkertijd zien we dat. de bestedingen in Nederland. ook in 2014 nog wat zullen, zullen afnemen. Maar niet meer in die mate zoals we dat in 2013, 2012 hebben gezien. Maar die bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenlandse bestedingen. die zullen nog wel een lastig jaar tegemoet gaan. Dus dat. Dus afhankelijk van hoe snel die. die de juiste markt herstelt... Uh, uh, zal dat nog wel een positieve injectie kunnen geven. Maar ik hoor nog niet dat het beter gaat. De, de daling vlakt wat af, zegt u. Ja, en daarom doen we ook een oproep... Uh, juist naar die bedrijven... die afhankelijk zijn van de binnenlandse besteding... om vooral te kijken naar... Uh, naar samenwerking en innovatie. Uh, we zien daar mooie voorbeelden van... in, uh, in de markt. Uh, en, uh, bijvoorbeeld de, de winkeliers hebben het natuurlijk lastig. Uh, niet alleen van de, de, de binnenlandse bestedingen... maar ook juist door... Uh, ja, internetverkopen, dus die zullen... Ja, een nieuwe toekomst moeten vinden, juist in, in servicing, in, in advisering, in beleving. Dat zijn dan toch de zaken die, uh, ja, de, denk ik, voor de, de non-food retail van belang zijn... om te kijken hoe ze daar een nieuwe toekomst in, uh, in kunnen vinden. Ja, maar dan moeten die bedrijven wel investeren. Doet u ook een oproep aan uzelf om wat scheutiger te zijn met kredieten? Kijk, wij zijn, uh, wat dat betreft, Kijk, de, de wereld van 2007 komt, uh, komt nooit terug. Dat geldt ook voor zeg maar, de ruime kredietverlening die er destijds, uh, zeg maar, uh, waar sprake van was. We zien ook dat het verstandig is om eh, wat zette debatten te hebben, maar tegelijkertijd goede business cases. Eh, bij de Rabobank daar is ruimte voor, zeker het Mkb om die gewoon te financieren. Ja, maar het Mkb klaagt al wel heel lang over de banken, niet alleen uw bank, maar alle banken, dat zij wel erg streng zijn. Hebben ze geen gelijk? Nou, ik denk dat het, kijk, de rol van een bankier is, is te beoordelen of, of een bepaald bedrijf een goede toekomst heeft, ja of nee. En dat komt een, wanneer het wat lastiger gaat, komt dat wat duidelijker naar voren. En, maar dat is een rol die we al honderd jaar spelen. En uh, ik denk dat het ook van belang is, ook een belang van het bedrijfsleven. Daar zorgt mee om te gaan. Ja. Tegelijkertijd zien we dat, uh, het wordt wel eens vergeten... het bedrijfsleven, de MKB'er... Uh, die heeft 37% bankaire financiering... maar 63% uh, heeft op een andere manier zijn balans gefinancierd. En dat is al jaren zo. Dus, dus uh, banken spelen daar een belangrijke rol in. En wat we zien is dat nieuwe toetreders... zoals crowdfunding en andere partijen, die verwelkomen wij... En die, die kunnen ook een stukje van, van de, de, de kredietverlening mee meehelpen oplossen. Maar meneer Dirk, u zegt al 2007, die goede tijd komt niet meer terug. Maar hanteert u nog wel de steeds dezelfde criteria dan... bij het beoordelen van zo'n aanvraag? Want tijden veranderen natuurlijk. Misschien nou zou ja, u precies, ook wat flexibeler het, moeten zijn. U zegt het, de tijden veranderen. Dus we moeten ons zekerschap geven van die veranderende omgeving. En dat betekent dus ook dat de, de, de bedrijfsvoering verandert, een grote impact heeft op de toekomst van bedrijven. Dat moeten we beoordelen. Dus niet zozeer die normen zijn enorm veranderd als wel de omgeving. En dat is iets wat we mee moeten nemen eh, via benchmarking, die wij dus ophalen bij, bij eh, soortgenoten bedrijven die we kunnen vergelijken, om te zien wat er toekomst is. Ja, als, die er is als die business case goed is, nogmaals, willen we heel graag financieren. Goed, meneer Deke, u kijkt natuurlijk ook naar Den Haag. Wat verwacht u van de politiek, korte termijn? Nou, duidelijkheid. Eigenlijk is dat waar iedereen op zit te wachten. Gewoon eh, duidelijke eh, beslissingen, zodat het bedrijfsleven weet waar ze aan toe zijn. En vervolgens een zekere consistentie. Dus dat eh, de huizenmarkt zien we nu langzamerhand tot rust komen. Omdat daar zeg maar, door de aftrekbaarheid en allerlei andere zaken ter discussie waren. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we die hele huizenmarkt omvormen? Daar beginnen nu de contouren van zichtbaar te worden. Ik denk dat dat op andere punten ook van belang is. En dan krijgt de, de, de, de consumptie uh, weer ruimte. En krijgt de, de consument ook weer wat vertrouwen. Dus, de, dus rust en, en, en duidelijke, duidelijke lijnen voor de toekomst. Ja, dus een beetje opschieten daar ook in Den Haag. Directeur bedrijven ja, van ra Rabobank Nederland. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Paul Dierke, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar Egypte. Daar wordt de polarisatie met de dag groter. Maar in de Egypte, Egyptische media is iedere vorm van kritiek op het huidige regime verdwenen. Alles draait nu om de strijd tegen het terrorisme. Kranten van het moslimbroederschap zijn verboden. Een reportage van Sander van Hoorn hoort u nu. Hij constateert dat de vrijheden die tijdens de revolutie zijn verworven weer helemaal zijn teruggedraaid. Overal in Egypte hoor je dit liedje. Een soort koningslied. Gezongen door Egyptische artiesten. En het is een lofzang op het leger. Laat het leger van mijn land veilig blijven. Laat deze handen veilig blijven. Een lofzang ook op generaal Al-Sisi. De zangers, maar ik denk eigenlijk wel... een heel groot deel van de Egyptenaren... staan achter de strijd van het leger. En die strijd... Dat is de strijd tegen terrorisme. Het staat in het Engels op een groot bord langs de snelweg. En ook de Egyptische staatstelevisie laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Die terroristen, dat zijn alle moslimbroeders. Ik ben op weg naar een actieve aanhanger van de moslimbroederschap. Hij demonstreerde op die grote pleinen die ontruimd werden. En het kostte nog wat moeite om zo iemand te vinden. Want de angst om het verhaal voor een camera te vertellen... die angst die is heel erg groot... Uiteindelijk spreek ik hem op de achterbank van een auto op een parkeerplaats, ver weg van alles. De situatie is inmiddels nog veel erger dan onder Mubarak, vertelt hij. De vrijheden die we tijdens de revolutie bevochten, die zijn eigenlijk allemaal weer afgenomen. Hij heeft een grote, woeste baard, maar hij vertelt ook dat heel veel mensen die baard weer hebben afgeschoren, omdat ze er gewoon op aangekeken en aangesproken worden. Niet altijd in de meest positieve zin. De Egyptische televisie, de staatstelevisie, maar ook de commerciële televisie, die speelt daarbij een grote rol. De moslimbroeders zijn ontmaskerd, zegt deze televisiepresentator. Ze zijn spionnen en horen niet bij dit land. Veel Egyptenaren zien niet anders dan dit. Kritische televisiestations die werden gesloten. En een krant van de moslimbroederschap bestaat nog wel... maar zelfs daarvan zijn de journalisten te bang om met me te praten. Een deel van de moslimbroederschap is dus bang... en een ander deel radicaliseert, neemt, en dat zien we ook steeds vaker... de wapens op. Niet echt lekker in een land dat nog altijd zegt een democratie te willen worden. Koert de Beuf is in Egypte namens de Europese liberale partijen. En hij maakt zich grote zorgen. Ik vind dat bijzonder zorgwekkend. Uh, ik denk dat iedereen in Egypte dit momenteel voelt dat die kritiek geven uh, moeilijk is en voor een land dat beweert op weg te zijn naar een democratie... een democratische grondwet aan het schrijven is... Ja, is het natuurlijk absoluut niet het juiste klimaat om dat te doen. Wat is dan de consequentie daarvan als er een grondwet wordt aangenomen... verkiezingen worden gehouden zonder een deel van de bevolking? Het gevolg is dat men niet naar een stabiel klimaat kan terugkeren... omdat die grote groep van 40, 50 procent... die zich niet vertegenwoordigd voelt... zich zal blijven manifesteren. Misschien met geweld of op andere manieren. Wat natuurlijk voor Egypte die investeringen nodig heeft, die toerisme nodig heeft... een bijzonder kwalijke zaak is. Maar nogmaals, ik denk dat de grote groep Egyptenaren die zorgen... eigenlijk helemaal niet deelt. Zij zetten de radio met daarop de lofzang op het leger nog een slagje harder. Reportage vanuit Egypte hoorde u van onze correspondent Sander van Hoorn. Nog nooit winst gemaakt en toch naar de beurs. Zal het Twitter gaan lukken? Het NOS Radio 1-journaal... Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Daar hoort u zo meer over. Maar eerst naar Stella. Daar is ze dan. Werelds eerste gezinsauto op zonne-energie. De auto, die is ontwikkeld door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven... doet mee aan de World Solar Challenge in Australië. En Stella heeft daar een opmerkelijke prestatie geleverd. Robert Portier, onze correspondent in Australië. Nou Robert, je was erbij. Vertel het maar wat gebeurde er? Nou ja, eigenlijk het simpelste antwoord is... ...die auto reed ontstellend hard. Oh. Veel harder eigenlijk dan dat ze zelf hadden uh, misschien kunnen denken. Uh, 120 kilometer per uur ging het. Uh, het ging, uh, nou, dat is bijna trouwens de maximale snelheid die is toegestaan... ...in dat deel van het land waar ze, waar ze nu rijden. En um, dat he, hebben ze vooral een lange tijd volgehouden. En dat is uh, misschien wel het meest bijzondere eraan. Uh, liefst twee uur lang uh, hebben ze die maximale snelheid... van 120 kilometer aangehouden. En dat uh, gebeurt eigenlijk niet zomaar... De meeste auto's die meedoen in die race waar uh, zij in ieder geval aan deelnemen... die proberen een nieuw soort project te ontwikkelen, een nieuw soort concept te ontwikkelen. Um, nou, dat betekent ook dat ze voorzichtig zijn met de energie... en meestal maar één persoon aan boord hebben, namelijk de chauffeur. Nou, die gezinsauto die is natuurlijk gemaakt voor meer mensen... Dat wilden ze toch wel even laten zien vandaag. Vandaar dat ze er vier mensen in hebben gepropt. Dat was nog niet eerder vertoond. En vervolgens reden ze de hele concurrentie naar Florida. Dus een knappe prestatie en verschillende records die hier zijn gebroken. Ja, en waar kwam het door? Wind mee of was er gewoon veel zon? Ja, van alles wat. Uh, het heeft natuurlijk te maken met de zon. Het heeft te maken met het feit dat de accu's al van meet af aan zaten. En dat het vandaag een korte etappe was. Dus ze konden zich veroorloven om te knallen om die batterijen leeg te trekken omdat ze wisten dat ze toch op een korte te, op dat korte stukje uh, zoveel uh, uh, snelheid konden maken. Uh, het maakte niet zo heel veel uit, zeg maar, dat de batterijen uh, snel leeg gingen. Nou, ik zat zelf in de volgbus. Uh, die uh, reed in eerste instantie voor uh, de auto uit. We probeerden een beetje snelheid te maken. Maar dat lukte eigenlijk voor geen meter. We werden op de nuur ingehaald. Uh, dus iedereen die uh, ging bij het raam zitten om daar een foto van te maken. nou Dat leidde gelijk tot teleurgestelde reacties. Want mensen uh, keken vervolgens op hun displaytje. Zagen tot hun ontzetting dat er niks op stond. Want de auto was gewoon te snel. We had ze al ingehaald. Ja, nou, dat is een geweldige prestatie natuurlijk. Iedereen verbaasd. Je geeft dat al aan. Bet betekent ook dat Stella nu nummer 1 staat? Ja, zonder meer. Zij doen mee in de Cruiser-klasse. Dat is een klasse waarbij de nadruk wat meer ligt op de praktische en gebruiksvriendelijke uh, aspecten van zo'n zonneauto. Uh, het gaat niet alleen maar over de snelheid. Maar uh, in die klasse willen mensen wel graag winnen. En vandaar ook inderdaad die auto's met maar één uh, chauffeur of maar één uh, persoon aan boord. Ja, als je met vier mensen aan boord de concurrentie aan Vlarde rijdt, ja, dan sta je sowieso al aan kop. Eh, daarnaast hebben zij nog allerlei eh, praktische snufjes aan boord. Eh, nou ja, dat zijn allemaal dingen die later vast nog wel eens een keertje in onze eigen auto's voor gaan komen. Daar krijgen ze ook vast wel bonuspunten voor. Dus eh, we zijn nu halverwege de race, maar nu staan ze in ieder geval dik bovenaan. Maar het is ook nog wel een lange weg gegaan. Robert Portier vanuit Australië, dankjewel. Jolande van der Velden bij de ANWB. 120 per uur, daar dromen sommige automobilisten in Nederland van. Ja, bijvoorbeeld diegene die nu langzaam rijden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en af het Valkenswaard is dat over zo'n 12 kilometer. En een andere lange file is die op de A9 ook maar richting Amstelveen. Daar staat het tussen Beverwijk, Oost en Knopenbadhoofdorp in 10 kilometer stil. Maybe I know it's just maybe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 Strong die van Birdie. Maar, komt dat goed uit. We gaan het hebben over Twitter. Nog nooit een winst gemaakt en dan toch succesvol naar de beurs. Tenminste, dat wil Twitter wel graag. Het is in ieder geval uh, gesprek van de dag in de internetwereld. En dus ook bij ons internetanalyst Roeland Stekelenburg is hier. Roland. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Waarom gaat Twitter eigenlijk naar de beurs? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, investeerders hebben er inmiddels meer dan 750 miljoen dollar nou, in gestoken. Die willen wat terugzien. Uh, en die willen hun geld terugzien. Dus op een gegeven moment uh, ja, uh, wordt het lastig om nieuw geld binnen te halen. Dan is een beursgang natuurlijk een goede uh, optie. Twitter heeft dat geld ook nodig om verder door te groeien. En juist die winstgevendheid uh, zeg maar goed op de agenda te zetten en daar mensen voor te kunnen aannemen... om daar slimme dingen voor te verzinnen. Hmm. Want ja, je zei het al, ze hebben nog nooit een cent verdiend. Dus er komt eigenlijk helemaal niks binnen? Ja, er komt wel geld binnen, maar er gaat veel meer uit. Um, nou hoeft dat op zich ook geen belemmering te zijn voor een beursgang. Uh, Twitter is ooit begonnen als een soort afgeleid projectje... binnen een bedrijf uh, wat in podcasting zat in 2005. In 2006 gelanceerd. En sindsdien zijn ze eigenlijk alleen maar bezig geweest met het... Ja, het, het opbouwen van bereik. Uh, het leuk maken van de dienst voor de gebruikers. En dat is natuurlijk wel heel goed gelukt. Want uh, vandaag de dag worden er uh, meer dan 500 miljoen tweets per dag uh, verstuurd. Uh, meer dan 200 miljoen actieve gebruikers. In Nederland uh, heel veel. één op de vier mensen twittert hier. Dus ja, uh, die doelstellingen zijn gehaald. Maar in totaal staan ze inmiddels wel 419 uh. miljoen dollar in het rood. Ja, dat kan dus niet zo. blijven doorgaan dat ze meer uitgeven... dan dat er binnenkomt. Dus er moet iets gaan veranderen. Ja, en, en dat vraagt iedereen zich natuurlijk af. Uh, waarschijnlijk gaan ze binnen een paar weken inderdaad dan naar de beurs. En wat betekent dat dan voor de gebruikers? Uh, nou, nou dat, dat is wel duidelijk. Kijk, er komen hoe dan ook meer commerciële uitingen op Twitter. Dat kan niet anders, want als je op de beurs bent... Ja, dan moet je gewoon uh, rendement uh, gaan halen. Dus er zal meer... Uh, aandacht komen voor de commissie. Uh, wat heel erg voor de hand ligt, is dat Twitter nog meer gebruikersprofielen, want ze weten natuurlijk heel veel hè, van ah, hun gebruikers, ja. want je twittert daar alles wat je doet. Daar gaan we, uh, want daar heb je al veel over verteld natuurlijk, dat Google is dat nou de core business, gegevensverzamelen. Ja, Facebook verzamelen. ook. Dat, Facebook ja, ook. Facebook, dat gaan uh, zij ook doen. Dat doen of zij dat doen al. al uh, maar ze gaan daar straks nog meer gerichte advertenties aan koppelen, want daar zit natuurlijk het geld. Hè. Dus op het moment dat ze weten dat jij geïnteresseerd bent in een bepaalde activiteit, dat ze heel gericht jou daar advertenties omheen kunnen uh, sturen. Uh, nu is het natuurlijk wel zo, en dat is ook het, het lastige hiervan, dat dat eigenlijk heel gevaarlijk is voor een sociaal netwerk, want mensen ja, die houden daar niet van. Uh, dus er zit een enorme spanning tussen aan de ene kant de gebruiksvriendelijkheid en de populariteit van Twitter onder de gebruikers en aan de andere kant het commercieel uitbaten van die, uh, ja, van die gebruikers. Ja, Het heeft nu nog iets vrij en ongedwongens en dat zou wel eens kunnen veranderen. Nou, je ziet het bij Facebook nu ook een beetje. Dat mensen toch het lastig vinden dat je steeds meer advertenties op je tijdlijn uh, krijgt. En dat je op alle mogelijke manieren. Uh, merkt uh, dat Facebook commerciëler wordt. Maar ja, als je naar de beurs gaat, dan is dat wel het gevolg. Ja. Facebook is natuurlijk ook uh, naar de beurs gegaan. Uh, die kreeg daarna uh, een verschrikkelijke dip. Hoe gaat Twitter dat voorkomen? Want dat hebben nou, ze natuurlijk ook gezien. De algemene mening in uh, de, de internetwereld is dat Twitter het veel slimmer aanpakt. Wat bescheidener. Ze hebben bijvoorbeeld nog niet gezegd op wat voor koers uh, ze gaan uitgeven. Uh, bij Facebook werden mensen heel bang voor een zeepbel omdat die uitgifteprijzen gingen ook steeds verder omhoog en mensen gingen echt twijfelen aan de verhalen van komt die topmannen. Ja. Mark Zuckerberg, van komt dat nog wel goed? Uh, de koers donderde toen ook echt in elkaar. Uh, Twitter doet dat veel rustiger en bescheidener en zijn trouwens ook wel kansrijker omdat zij veel beter voorgesorteerd zijn voor mobiel, hè? want alles is tegenwoordig mobiel. Twitter met die kleine berichtjes leent zich natuurlijk heel goed voor mobiel, terwijl dat is nog steeds wel ook het grote probleem van Facebook. Ja, goed, we gaan het volgen. De beursgang van Twitter, Roland Stekelbeurg, hartelijk dank. Het NOS Radio 1 Media Overzicht met Femke Woldhuis. Rijke families kopen grond voor boeren, meldt het FD op de site. De agrariërs pachten de percelen en hoeven geen dure leningen aan te gaan bij de bank. De van oorsprong Rotterdamse familie van Beuningen heeft het voortouw genomen in de aankoop van de grond. Samen met andere vermogende particulieren helpen ze boeren voor wie bankfinanciering onbetaalbaar is geworden. Fonds geeft hiervoor 12 miljoen euro uit aan nieuwe aandelen. PvdA-raadslid Bert van der Roest stapt per direct uit de Utrechtse gemeenteraad. Aanleiding is een misstap die hij heeft gemaakt in een van zijn nevenactiviteiten. Wat hij precies heeft gedaan, weet RTV Utrecht niet. Van der Roest zegt dat hij fouten heeft gemaakt... en dat hij daarbij het vertrouwen van anderen heeft geschonden. Om de integriteit van de gemeenteraad en zijn partij niet te schaden... heeft hij nu zijn functie neergelegd. De Vlaamse senator Rick Daams wil werklozen... die langer dan één jaar zonder werk zitten... verplichten één dag per week vrijwilligerswerk te doen. Dat schrijft De Morgen. Er zijn nu zo'n 560.000 werklozen in België... waarvan 417.000 uitkeringsgerechtigd. En dat kost de samenleving al met al 8,9 miljard euro. En dat bedreigt het draagvlak voor onze solidariteit. Al dus Daams. Reacties op Twitter over de Turkse eenzaamheid in Nederland. Volgens Oksan Agi. Akio vinden de eenzame Turken elkaar wel in de moskee... de groentewinkel, de sportvereniging of het koffiehuis. Kortom, ik geloof geen zier van dit verhaal. Het gaat totaal niet over de echte problemen binnen de samenleving. En de reactie van Fox News? Redactie van Fox News werkt met nieuwe schermen. Die zijn gigantisch. Het zijn enorme schermen die je met handen en ellebogen kunt bedienen... waarop dan het nieuws langs stroomt. Benieuwd? Check dan onder meer de website theverge.com. Goed, en na 9 uur dan hoort u meer over Epke Zonderland nog even. Wordt dat nou de nieuwe Pieter van de Hogeband Band... of is hij meer in de categorie Anki van Kunstven? Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk na 9 uur. Blijft u luisteren.